Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie van de Amerikaanse stad Memphis heeft videobeelden vrijgegeven... waarop te zien is hoe agenten een 29-jarige zwarte man mishandelen eerder deze maand. Die mishandeling werd hem fataal. Op de beelden is te zien dat de agenten, die ook zwart zijn... de man uit zijn auto trekken, hem tezeren en hem schoppen en slaan. Na het vrijgeven van de beelden maken verschillende steden zich op voor protesten. Premier Rutte en VVD-prominent Edith Schippers... halen in een gesprek met de Telegraaf hard uit naar de PvdA en GroenLinks... die straks in de Eerste Kamer één fractie vormen. Met het oog op de statenverkiezingen van 15 maart... waarschuwt Rutte dat de twee linkse partijen een graai in de portemonnee zullen doen... door minstens negen belastingen te verhogen. De uitspraken zijn opmerkelijk... omdat de huidige coalitie geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft... en regelmatig steun zoekt bij bijvoorbeeld GroenLinks en de PvdA. Een Amerikaan van 32 die twee jaar geleden bij de bestorming van het Capitool een politieman met pepperspray aanviel, is veroordeeld tot ruim zes jaar cel. Ook moet hij 10.000 euro betalen, dollar betalen. De agent van 42 overleed een dag later aan een beroerte. Volgens artsen ging het om een natuurlijke dood, maar speelde het geweld waarschijnlijk wel een rol bij de beroerte. Een jurk van de, Brit, van de Britse prinses Diana heeft op een veiling in New York ruim 600.000 dollar opgeleverd. Dat is vijf keer zoveel als veilinghuis Sotheby's vooraf had verwacht. Het gaat om een paarse fluwelen jurk. De prinses droeg hem onder meer op een officiële koninklijke portret in 1991. Het zat hem ook aan bij een fotoshoot voor het tijdschrift Vanity Fair in 1997. Het jaar dat ze om het leven kwam bij een ongeluk in Parijs. Wie de nieuwe eigenaar van de jurk is, is niet bekend. Het weer, het is bewolkt en de temperatuur ligt rond de drie graden. In het noorden en oosten opklaringen, en daar kan het licht vriezen. De komende dag van tijd tot tijd zon en een graad of vier. Na het weekend wisselvallig en wat zachter. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht. Close. We shall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 Thunder. Place your bets when it all comes down Fold your cards and you blame the house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 the mm -hmm. night a comet blazing across the evening